Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van drie uur. Ho, ho. Mark Hokker met het NOS-journaal. Iran en de Verenigde Staten hebben twee gevangenen geruild. Een Amerikaanse student die jaren vast zat in Iran... en een Iraanse wetenschapper die in een Amerikaanse cel zat... werden in Zurich overgedragen. Zwitserland had in de zaak bemiddeld... De Amerikaan van 38 was in Iran veroordeeld tot 10 jaar cel vanwege spionage en zou vertrouwelijke documenten hebben doorgespeeld. De Iranier, een stamcelonderzoeker, werd vorig jaar in Chicago opgepakt omdat hij zou hebben geprobeerd biologisch materiaal vanuit de VS naar Iran te brengen. En daarmee zou hij de Amerikaanse sancties tegen Iran hebben geschonden. De oud-burgemeester van de gemeente Pekela, Meindert Schollema, is overleden. Vier jaar geleden kwam Schollema landelijk in het nieuws... toen hij over de gaswinning in Groningen in conflict kwam met zijn eigen partij, de PvdA. Hij zei dat hij afspraken had gemaakt met Diederik Samsom, die toen partijleider was. Later ontkende Samsom dat hij iets met Schollema had afgesproken. Schollema bleef burgemeester tot 2015. Hij was 69 jaar. In Den Haag zijn gisteravond en vannacht 13 mensen aangehouden... voor onder meer brandstichting en het gooien van zwaar vuurwerk... De meeste zijn tussen de 13 en 21 jaar. Ze werden aangehouden omdat ze brand aan het stichten waren of dat wilden gaan doen. De man van 42 werd opgepakt omdat hij zwaar vuurwerk afstak. Alle verdachten zitten nog vast. Het is al de hele week onrustig in Den Haag... omdat vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen zijn afgelast. Een voormalige fabriekshal in Tilburg heeft een belangrijke architectuurprijs gekregen...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 Het weer in de loop van de middag op steeds meer plaatsen droog. Er staat wel vrij veel wind. Het is een graad of 10. Morgen... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er momenteel niet, maar het verkeer op de A2 van Utrecht naar Amsterdam moet wel rekening houden met een kwartiervertraging. Het is tussen Maarssen en Breukelen. Er is een auto in het water beland, daarom is de rechterrijstrook dicht.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op zaterdag. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag. ...dat uh, vele van jullie met de kerstboom bezig zijn. Ja, de Sint is uh, uit het land, dus uh, ja, dan mag het weer, hè, de kerstboom uh, neerzetten. Dus uh, heel veel sterkte daarbij en wij zijn erbij als uh, ZFM... ...met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie. Want wat gaan we in de tweede uur allemaal doen, Albert-Jan? Uh, nou, uiteraard gaan we straks rond de klok van kwart over drie... ...weer live schakelen met onze collega Joop van Nist. Tijdens de wedstrijd is het SV SV Zandvoort, CSW1... ...tussenstand momenteel nog 0-0... Uh, verder hebben we natuurlijk uh, de evenementenagenda... rond de klok van half vier. Nou, die staat natuurlijk weer bol van de activiteiten... tijdens deze kerstdecember. Uh, ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand... want dan kunt u gelijk even meeschrijven. Verder hebben we natuurlijk nog nieuws... Uh, vanaf het circuit Zandvoort. Uh, met name in eerste instantie... Uh, over uh, de actiegroepen... en de kortgedingen die uh, er nog lopen. Uh, verder... Uh, onze collega Jaap Koper... was afgelopen maandag tijdens de perspresentatie op het circuit Zandvoort. En hij sprak daar onder andere met Robert van Overdijk... directeur circuit Zandvoort en Jan Lammers... over de verbouwing van het circuit. Ook daar hebben we dus een tweetal interviews uh, dit uur... Uh, die absoluut de moeite waard zijn... om even over de stand van zaken over de verbouwing uh, te hebben van het circuit. Uh, verder nog wat Zandvoort nieuws in het kort, uh, dit tweede uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het uh, tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender. de ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En wil je meekijken in de studio? Dat kan www.zfm-live.nl Kijk je live mee met Zandvoort op zaterdag. En nu in Room 5.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 Deze is hoog in de diverse hitlijsten. Deze van Maroon 5 en Memories. Ja, we gaan op naar Jood daar op Duintjesveld. Het slot van de eerste helft: S-Vessel voor tegen CSW. Dat krijg je te horen na deze plaat van Holland Outs. Hier is Out of Touch. We schakelen live over naar Duitsersveld, want Joop, je hebt een doelpunt. Ja, 41 minuten. Prachtige voorzet van Naartje Kastien. Word, wat, wat, wat ik heb gezien, een weggekopt door Tony van Toet. Achter de keeper, Zandt staat met 1-0 voor. Oké, okay, wil je zo meteen uh, nog even in de uitzending, Joop, slot? Ja, we kunnen wel eens kijken, Rob. Oké, okay, bel u zo. Tot zo, Joop. Dank je. Het de jaren tachtig, joh. De out of touch, inderdaad, van Hol en Oats. Het slot van de eerste helft, SCW, eh, of S.W. Sanford tegen SCW. Hoe is het daar, Joop? Zijn we nog steeds de sterkere ploeg? Uh, nou, dat zijn we niet de hele wedstrijd, absoluut niet. Er zijn twee gelijkwaardige ploegen, denk ik. Maar Sanford heeft een mooie goal gescoord, dus ja, staat 1-0 voor. En uh, SCW, dat probeert allemaal natuurlijk tegelijk te komen, nog, gelijk te komen nog voor de pauze, maar... Ik ben er wel een beetje uitgezagd voor de, dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat het niet gaat gebeuren. Voorlopig uh, is het uh, nog steeds op het middenveld dat het uh, een en ander gebeurt. Uh, dan is het weer CSW En dan is er weer Zandvoort met een um, balbezit. En ja, dan probeer je natuurlijk allemaal om een mooie aanval op te bouwen. Maar er wordt ook sterk verdedigd, stevig verdedigd. En dat merk ik ook aan de aantal vrije schoppen waarvoor gefloten wordt. Het buitenspel wordt er niet voor geplagd, wel geplagd, maar niet geploten. Dus er mocht de CF aan doorgaan. Op de rand van het 16 meter gebied van ex Zandvoort. Die wordt nu een uh, diepe paas gegeven op nummer 3. Die geeft hem, we houden je het en dat was uh, helemaal alles en iedereen. Was, uh, was uh, Daan Kerkman, de slim af? en kon die bal makkelijk oppakken en hem weer in het spel gaan brengen. Richting Stelling per Toets. Kan die bal aannemen. Maar niet controleren. Jawel, toch controleren. Hij heeft de bal alsnog. Hij gaat de rust maken. Wordt daar neergelegd. Uh, uh, Een beetje op de middenlijn, zeg maar. En Sands heeft nog snel genomen. Naar Christine. Verbergen, moet ik zeggen. Naar, naar, naar ja, Christine, ja. Helemaal leuk. Uh, nu is het. Uh, die uh, de verdediger van uh, CSW die de bal over de zijlijn stopt en uh, naar de Berg kan gaan gooien. Berg naar het uh, doet. Die geeft weer echt die bal terug. En uh, dat is niet goed gedaan, want uh, CSW kan het overnemen. Daar is uh, gelukkig voor Zandvoort uh, uh, Middellandberg bij de kant die de bal weer kan onderscheppen en het terugbrengen naar Zandvoort. Uh, daar is het kruisperiaal voor de rust. Zandvoort staat met 1-0 voor. Het kan aan de thee en warm worden, want het is uh, knap koud hier. En uh, laten we hopen dat het in de tweede helft nog hetzelfde spelbeeld geeft, want het is een hele leuke wedstrijd tot nu toe. Me. girl I wonder do you hear me 'Cause I need you Look they turn around They turn around Look they turn around Look and turn around Look turn around, Love can't turn around. Love can't turn Ze hebben we al een hele tijd niet meer gedraaid he, op de Zondagsradio, Radio. Dus hij was lekker. Zo de zaterdagmiddag en de maandagmiddag. Als je naar de herhaling luistert. Albert-Jan, Farley, Funk was dat. En Love Can Turn Around. Ja, ze hebben eindelijk he, iets gewonnen van het he, circuit, geloof ik. He. We hebben het over de Zandhagenis. En die andere, de rups, streepads. Ja, want het circuit zandvoort moet de natuur herstellen in een stuk downgebied. Dat beschadigd is geraakt door werkzaamheden. Dat heeft provincie Noord-Holland bepaald. De schade aan het duin waar de dwangsom om draait... komt voort uit het plaatsen van zogeheten paddenschermen. Die waren nodig om rugstreeppadden te weren van het terrein. Die, die, die, die, die diertjes hebben een beschermende status. Bij nieuwe overtredingen in het beschermde natuurgebied... moet het circuit 10.000 euro boete per keer betalen. Zo staat in een brief van de provincie aan de circuitdirectie. Deze dwangsom kan oplopen tot 50.000 euro... Het had nog wel wat forser gemogen, vindt Mark Jansen van Duinbehoud. De natuur moet er zeker vijf jaar over doen om het weer te herstellen. Stichting Duinbehoud had de provincie gevraagd om te handhaven en bracht de uitkomst naar buiten. Voor het herstel heeft het circuit tot 1 april volgend jaar de tijd. Dan begint het broedseizoen. Maar was het niet zo, uh, Rob, dat, uh, dat ze die dingen geplaatst hebben om, uh, om juist die beestjes te beschermen? Om ze weg te halen. Om ze weg te halen. Ja, houden. te vangen, te vangen en dan uh, even houden. elders plaatsen en daarna weer terugzetten volgens mij. Ja, ja dus, dus nu zeggen ze die, die, die, uh, die milieu-mariansen uh, van Duinbehoud, die zegt van die schermen die nu geplaatst zijn om, om die beestjes te weren... Die hebben schade aangericht aan de duinen en die moeten weer opgeruimd Maar het was toch de bedoeling al om die weer weg te halen ja, en die beesten weer terug te zetten. Dus okay, maar... eigenlijk uh, verandert er helemaal niks. Dus het is een soort pirusoverwinning, mag ik wel zeggen. Maar goed, ja. ze hebben uh, gelijk gekregen. In ieder geval uh, 1 april, lijkt wel een grap, moeten ze weg zijn. Het staat nu in de statuten en de documenten, om het zo maar te zeggen. Hè? Zodat er een beetje duidelijkheid over is. Ja, Koper, ja dat moet ook. Zo is dat. En hier is wet, wet, wet... In the angel eyes. moment zo op de radio. Wet wet wet was dat? En de uh, Angel Ice. Jawel, de kerst... Uh, of, Sinterklaas is uit het land en de kerstman is uh, in het land. En ze hebben het bij uh, IJzerhandel... Samford enorm druk uiteraard... met de verkoop van de kerstbomen. Harry Oliebol, 45 jaar. 10 oliebollen, 2,50 euro. Maar er gebeurt nog veel meer, albert -Jan. Ja, en dan gaan we eens even naar morgen... 8 december, om vanaf 5 uur... is er weer om jazz in het café met de Goois Swing Quintet Jazz Band. En, uh, het evenement is gratis te bezoeken morgen om 5 uur. En de locatie, het Wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein nummertje 10. Ja, onder het motto Jazz in het Café, morgenmiddag vanaf 5 uur... het Goois Swing Quintet Jazz Band. Ja, en uh, om 11 december tot 8 januari, uh, maar in ieder geval krijg je eerst 11 december... de ijsbaan uh, weer in Zandvoort. Zoals gezegd, elk jaar organiseert de stichting Winterwonderland Zandvoort... in het centrum van Zandvoort een ijsbaan... welke door uitsluitend vrijwilligers wordt gerealiseerd. Dus ook dit jaar. Uh, meer informatie over de ijsbaan en over de evenementen die er ook zullen zijn... zoals curling en disco on ice... kunt u vinden op de website www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl Vanaf 11 december wederom de ijsbaan in Zandvoort. Dan een kerstconcert met Coro Cantoro in Theater de Krocht... met het jaarlijkse kerstconcert Angels Modernos... brengt het Haarlemse koor Coro Cantoro, het enige Cubaanse koor van Nederland... een verrassende mix van prachtige composities en liedjes. Dat wordt Voetjes van de Vloer op 15 december in Theater de Krocht. Het kerstconcert is op 15 december aanstaande om drie uur middags in Theater de Krocht... aan twee kaarten 15 euro per stuk... Zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij de Brunner Balken en op de Grote Kracht. En natuurlijk aan de bar van het Theater De Krocht tijdens openingsuren. Gaan we naar 19 december. Dan gaan we weer terug naar het Gasthuisplein. Want het is de derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort. En op deze 19 december vanaf 8 uur s'avonds... is er live Christmas and More met John en Reg. Of Reg, zoals u wilt. Op 19 december, de derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort. Het begint allemaal om 8 uur... De entree is gratis in de locatie Het Wapen van Zandvoort... op het Gasthuisplein nummertje 10. Kijk ook even op hun Facebookpagina voor, alle, voor dit evenement... en voor alle andere activiteiten die Het Wapen van Zandvoort voor u organiseert. Gaan we naar 21 december. Dan is het de tijd en de klassiekliefhebbers mogen het niet missen... het traditionele Classic Concerts met medewerking van de Maastrichter sta en het begint allemaal om 8 uur en het speelt zich af in de Agatha-kerk... die 21 december het traditionele Classic Concerts... met medewerking van de Maastrichter Staar. Dan ook op 21 december om 4 uur middags is het tijd voor de sprookjeswandeling. Uh, dat begint smiddags om 4 uur en duurt tot 7 uur op deze 21 december. Aanstaande of op zaterdag 21 december wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort en Zee en in de regio. Op 21 december vanaf 4 uur s middags tot 7 uur s avonds. Kijk eh, voor meer informatie even op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl dan gaan we naar 22 december. Dan is er wederom Jazz in Zandvoort met niemand minder dan Frits Landersbergen. Het begint allemaal om half drie en het duurt tot half vijf die 22 december. De toegangskaarten zijn bedragen 15 euro per concert. Maar in ieder geval Jazz in Zandvoort op 22 december vanaf half drie tot half vijf. Meer informatie over dit jazzconcert met Frits Landersbergen... en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort... Kijk, kijkt u dan even op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En tot slot, op 24 december van 9 uur s avonds tot 11 uur s avonds is er wederom de traditionele kerstsamenzang op het Gasthuisplein. Wilt u ook het ultieme kerstgevoel ervaren, start de kerstdagen dan goed... en kom op deze kerstavond gezellig meezingen... met de traditionele kerstsamenzang op het Gasthuisplein om 9 uur. S avonds. De Glühwein wordt aangeboden door het Wapen van Zandvoort... en de opbrengst van de tekstboekjes... ...gaat naar speelgoedvijver De Lachende Kikker. Kerst op het Gasthuisplein 24 december... ...van 9 uur s'avonds tot 11 uur s'avonds. Locatie als gezegd Wapen van Zandvoort en ook voor meer informatie. Kijk even op de website of op de Facebookpagina van het Wapen van Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. De komende dagen weer voldoende te doen hier in Zandvoort. Dus lekker genieten van alle activiteiten zo rondom de feestdagen. En hier is een lekkere single zo bij van Oh, what a night. Frankie Valli. <tossimus> We'll I'm not Bijna de keuken ingaan hè? met het uh, horen van deze plaat van Princess, Say I'm your number one. Dat was een lekkere disco klassieker uit de jaren 80. Ja, Afgelopen maandag was uh, collega Jaap Koper op het uh, circuit, albert -Jan. Klopt, tijdens de pers, uh, persvoorlichtingsdag... Uh, over de stand van zaken van de verbouwing van uh, het circuit... Uh, richting uh, de Formule 1 volgend jaar uh, in mei. Uh, daar waren natuurlijk veel mensen van de pers aanwezig. Zo ook uh, onze collega Jaap Koper... En hij sprak uiteraard met een tweetal mensen. Het tweede interview krijgt u later te horen dit uur. Allereerst het interview wat hij had met de circuitdirecteur van het circuit Zandvoort, Robert van Overdijk. Over de stand van zaken, over de verbouw van het circuit. Het is een dag, Robert van Overdijk, om de media een beetje wegwijs te maken wat jullie aan het uitspoken zijn. Uh, ja, want uh, er is wel veel gebeurd.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 Ik vind het ongelooflijk hoeveel dat er gebeurt is in de maat. Met wat voor gevoel sta je er dan eigenlijk? Uh, ja, nou, uh, uh, uh, laten we zeggen vermoeid. Uh, maar ook wel enigszins trots dat we dit überhaupt voor elkaar krijgen. Ik vertelde net ook...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 Maar ik denk dat uh, Zandvoort dadelijk uh, wereldwijd in 450 miljoen huiskamers terecht komt. Dus dat betekent dat bezoekers van over de hele wereld Zandvoort ook gewoon uh, de, de rest van het jaar... Uh, uh, uh, ik zeg niet dat ze allemaal gaan komen, daar is Zandvoort net iets te klein voor. Hè? Maar die zal gewoon echt een middelpunt van de belangstelling staan.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 Deze hoor je bijna ook niet meer uh, op de radio, dus wij draaien hem wel natuurlijk, hè? Bij Sanford op zaterdag, joh, de Coolio en de Kansas Paradise. Ja, we hebben Joop van Es uh, eventjes uh, ingeruild voor uh, Piet. Goedemiddag, uh, Piet. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, leuk dat jij het even van uh, Joop uh, over uh, wilt nemen. De tweede helft, de wedstrijd SV Sanford CSW. Hoe gaat het daar, uh, Piet? Nou, we zijn inmiddels een uurtje onderweg, dus we is allemaal een in de tweede helft. En in de tweede natuurlijk 1-0 voor in de eerste helft. Een mooie, mooie inkopper, vanaf een mooie voorzet. En inmiddels uh, is het het spel, ja, het is een over- en weergaand spel, links en rechts om. Het is, het is, het is koud, daar heb de lampen ontstoken. En nou, we hadden net een hele mooie kans, uh, berg brak op links door en uh, Salim Fatou die, uh, die ging, via de keeper ging hij er net overheen, dus de 2-0 ging in de lucht. Ook al wat kansjes geweest voor SCW, die hebben ook al uh, onze keeper die staat goed uh, zijn werk te doen. Uh. En dan uh, gaat nu weer een aanval eventjes van zo'n soort, Salim Fatou, die gaat over de linkerkant, wordt een ingooi. We zijn dus in de Abel Zandvoort. blijf even hangen, misschien gaan we wat moois meemaken. Uit zo'n berg gooit in, onze linksback, Balletje nu bij... Kostien. En de bal gaat naar voren. En daar komt hij aan. Rick de Haan inmiddels ingevallen. Zie ik. En daar gaat hij, bal. Achterbal. achterbal, achterbal, achterbal. Het is over en weergaande wedstrijd. Het is wel een betere tegenstander dan de laatste week, SCB is ook even de koplopers. Dus het is echt wel spannend. En, uh... Laten we hopen dat we aan de goede kant van het medalje blijven zitten. Daar gaan we weer. Ja, inderdaad. Als we in ieder geval maar met Wies wegkomen vandaag van deze wedstrijd, we staan, Piet. We staan 1-0 voor, dus we voorlopig hebben we drie punten. in we hebben maar het is, een, het is een heel spannend op en neergaand spel. En uh, het is een beetje aftasten ook aan beide kanten. Ze dus wilden natuurlijk alle twee niet dat het 2-0 wordt. Daar gaat hij. Daar gaan we weer in de aanval. Linksom. Onze linksbek gaat naar voren. Die is snel. Die is goed en die. Oh, dat is niet. Dat lijkt ergens op. Oh! keeper laat de bal los en we krijgen nu een corner. Wat je. We gaan even de corner net meemaken. Ik ga even vragen wie hem gaat nemen. Daar komt onze vriend Castine aanlopen. In een drafje. Castine gaat de corner nemen. Je bent even live verbonden met Zandvoort, uh, Nigel. Maak er wat moois van. <lacht> Daar ja, gaat hij, Naïtje Christine. Gaat de corner nemen. Mannetje op 20, heel veel duwen, trekwerk. En daar komt hij. Daar komt hij. Daar komt hij. Oh, mooi op het hoofd van, het van de verdediger van SCW. Oh, en we gaan door, we gaan door. We zijn nog aan de bal. Kom jongens. Naïtje O'Christine aan de bal. Oh, wow, oh, oh, oh. De bal wordt onderschept door een SCW'er en die breken direct uit. ...maar onze vriend Welenkamp pakt in, vrije trap voor SCW. Op het middenveld, het middenstip ongeveer, gaan we die bal nemen. Aanval over links van SCW, links buiten de bal. En wordt de inzet van Zandt is bijzonder groot, ze vechten echt voor elke meter. Aanval FVB voor de goal. Bal onderschept. Oeh, nu een gevaarlijke situatie. Oeh. Niet gebeurt niks. Nee, geen Oké, okay, nou gelukkig uh, Piet. We spreken maar jou uh, oh. zo rond uh, kwart over vier weer het einde van de wedstrijd. Mocht er gescoord worden... Dan hoor ik het graag even van je. Dank je wel voor dit moment. Oké, dank je okay, wel. Dat was Piet inderdaad voor ons live bij de wedstrijd. SV Zalvoort tegen SCW. En het staat nog steeds 1 tegen 0. Dus het gaat echt wel de goede kant op hoor voor ons. Van die platen, dat zijn eigenlijk helemaal geen kerstplaten, maar toch geven ze dat kerstgevoel. Ja. En dat heb ik bij deze van Alex en O'Neill in Criticize. Krijg je het warme dagengevoel? ZFM wenst je fijne dagen. En zo meteen het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Daarin gaat onder meer onze collega Jaap Kopen nog praten met Jan Lammers. Hebben we het gedicht van de dag nog veel meer. Maar daar hoor je straks even na vier uur meer over van collega Albert-Jan. Graag tot zo.